1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Eurocommissaris Reen hamert erop dat Nederland de bezuinigingsplannen ook echt uitvoert. Bedrijfsleven Rotterdamse haven teleurgesteld over uitstel van Blankenburgtunnel. En Vitesse-trainer John van de Prom vertrekt naar Anderlecht. Zonnige periode vanmiddag. In het noorden wat regen, later ook in het oosten en zuidoosten. En het wordt 15 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Morgen is het bewolkt, periode met regen. Het wordt 15 tot 20 graden. En na morgen fris, maximaal 15 graden. En er blijft kans op een bui. Op dit moment presenteert Eurocommissaris Olly Rehn... het oordeel van de Europese Commissie... over het economische beleid van de Europese lidstaten. Vier weken nadat alle landen hun programma moesten inleveren. En voor Nederland is het belangrijk wat Olly Reen zegt... van de nieuwe bezuinigingsplannen. Correspondent Tijns in Brussel. Jij hebt het al onder embargo kunnen lezen, dat uh, stuk van Reen. Wat zegt hij over Nederland? Ja, een zeer specifieke informatie. Nou, de presentatie van die rapporten begint zometeen pas. We hebben de afgelopen uren inderdaad al wel kunnen studeren op de ontwerpteksten. Zeer specifiek per land en voor Nederland een enorme waslijst aan aanbevelingen ook. Nou, algemeen is het beeld eerst zien dan geloven. He, dat vijf het lenteakkoord, dat wordt zuinigjes in uh, het rapport relevant genoemd. Maar het is volgens de commissie onvoldoende uitgewerkt. Niet specifiek genoeg. De commissie wijst nog op uh, veel zwakke en onzekere punten. En dan hebben we het echt over dat Nederland haast moet maken met het hervormen van de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel, Nederland vergrijst in hoog tempo, de zorg, veel kosten daar en uh, het innovatiebeleid en dan vooral de woningmarkt. Dat zijn de punten waar reen de aandacht voor vraagt. Um, je mag als land natuurlijk helemaal zelf bepalen wat je doet. Dat is toch zo? Ja, het is niet zo dat uh, deze specifieke aanbevelingen ook echt een bevel zijn uit Brussel. Nee, het zijn echt aanbevelingen. Uh, het enige waar je je echt aan moet houden is uh, natuurlijk die afspraken over dat begrotingstekort terugdringen naar 3% in het geval van Nederland. In 2013 hou je je daar niet aan, dan volgen wellicht op termijn uh, bepaalde sancties. Daar is uh, dus geen direct verband tussen de specifieke aanbevelingen. Je mag het ook heel anders doen, als je maar op die 3% uitkomt. Valt dit nou mee, dit rapport van Reen, of is het toch wat strenger dan gedacht? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het is uh, streng. Uh, het is volgens mij ook uh, eerlijk en rechtvaardig. Uh, daar zal uh, vanmiddag nog verder over gediscussieerd worden. Ik denk dat uh, alle landen gewoon heel uh, feitelijk uh, zeg maar een rapport krijgen. Maar het is nou niet echt dat je zegt uh, dat er enorm gejuicht wordt. Uh, nogmaals, uh, het beeld is echt dat men wil dat Nederland... met al die afspraken die er nu uh, op tafel liggen... Hè, met dat vijfpartijenakkoord, dat Nederland dat ook echt gaat uitvoeren. En tussen de regels door proef je toch wel dat de commissie zich... ernstig Zorgen maakt over hoe dat zometeen gaat lopen. in deze nogal complexe politieke situatie in Nederland. dat het 12 september of in september weer naar de stembus gaat. Den Haag kan ermee aan de slag met dat rapport van Olly Reen. je dankjewel. De Europese Centrale Bank kan niet bijspringen om de noodlijdende Spaanse banken van kapitaal te voorzien. De mededeling van de ECB komt op een moment dat er hevig wordt gespeculeerd over hoe Spanje aan de benodigde 19 miljard euro komt om het wankelende Bankia te steunen. Spanje was van plan om Bankia staatsleningen te geven in ruil voor aandelen. Die staatsleningen zou Bankia vervolgens bij de ECB als onderpand kunnen inleveren voor krediet. Maar de ECB zegt dat ze helemaal niet zijn ingelicht over die constructie. Het eurosysteem kan geen geld beschikbaar stellen om de buffers van banken te versterken, zegt de ECB. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat voor het eerst onderzoek doen naar veiligheid van reizigers en personeel in de trein, bij een treinbotsing. En Het ongeluk van vorige maand bij Amsterdam leent zich daar goed voor. Bij die botsing raakten 117 mensen gewond en er kwam één vrouw om het leven. Voorzitter Tjibbi Joustra van de Onderzoeksraad legt uit waarom dat ongeluk zich goed leent voor onderzoek. Omdat het een uh, ongeluk is waar twee treinen bij uh, betrokken zijn. Treinen die nogal verschillen in leeftijd. Eén is 20 jaar oud, de ander was vrij nieuw. Uh, het is een ongeluk, zoals u al zei, waar nogal veel uh, gewonden bij zijn gevallen. Dus dat is voor ons aanleiding om niet alleen uh, de roodlichtfactor te bekijken... maar om ook te zien hoe het met de botsveiligheid staat. Ja, waarom wordt dat nu pas onderzocht eigenlijk, zou je zeggen? Bij auto's is dat gebruikelijk, hè, in vliegtuigen? Dat is gebruikelijk. Een trein wordt, wordt Casco opgeleverd. Wordt dus eigenlijk uh, leeg opgeleverd, kun je zeggen. Dat zijn uh, vereisten die de vervoerder stelt. Uh, uh, aan de hand waarvan de inrichting van de trein plaatsvindt. Uh, daar is er heel weinig regelgeving uh, voor. er uh, is ook nog niet zo heel veel, ook internationaal, is daar niet zo heel veel uh, onderzoek naar gedaan. En u kunt zich voorstellen dat bij die inrichting van die treinen... ...spelen natuurlijk allerlei factoren een rol. De factor eh, dat, dat dat materiaal niet te snel kapot moet gaan... ...huff the proof wordt tegenwoordig vaak gezegd. Er speelt het comfort, maar er speelt ook de veiligheid als er een ongeluk gebeurt. En die factoren willen we opnieuw gaan bezien en opnieuw gaan wegen. Want je zou zeggen, niemand heeft een gordel om in een trein... Uh, ...het staat vol met bankjes en, en paaltjes waar je aan vast moet houden. Dat zijn gevaarlijke dingen. Dat zijn inderdaad zaken die bij een botsing waarbij allerlei plotselinge bewegingen optreedt, die, die voor gewonden zorgen. Hoe gaat u dat onderzoeken? Komen er botsproeven ook? Uh... We gaan uiteraard, uh, het, is, het is een trein die, die in het buitenland geproduceerd is. Wij, wij gaan uiteraard met de fabrikant spreken, we gaan met buitenlandse collega's spreken. Uh, en we zullen ook een aantal proeven moeten nemen. Vandaar dat dit onderzoek, uh, nou, we hopen in het, in het najaar, tot uh, conclusies zal leiden. Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Blankenburgtunnel is in de ijskast gezet. De Tweede Kamer heeft het onderwerp controversieel verklaard. Blankenburgtunnel ten westen van Rotterdam staat hier gepland. Een tunnel om de files in de regio te verkleinen. Wim van Sluis is van Delta Links. Dat is de ondernemersvereniging van de Rotterdamse haven. Wat vindt u van die beslissing van de Tweede Kamer? Zeer uh, heel veel partijen zeggen ja, er moet de economische groei komen hè, in, uh, in Nederland, in Europa. Nou, de Rotterdamse haven groeit, nog steeds. Er zijn steeds te veel geïnvesteerd door bedrijven en uh, dan heb je een goede infrastructuur nodig. Nou, we zijn goed op weg met uh, de A15 die wordt verbreed, uh, de A4 die wordt doorgetrokken. Alleen we hebben die uh, blanke tunnel aan nodig om uh, alle goederen uh, aangevoerd en afgevoerd te krijgen. Die blank... Dus om die beslissing nu niet te nemen, ja, zet je eigenlijk de groei op achterstand. Ja, het is een noord-zuid verbinding. Van waar naar waar loopt die? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, hij loopt eigenlijk westelijk, uh, ten westen van de Benelux-tunnel. Dus eigenlijk uh, halverwege tussen de Benelux-tunnel en de Maasvlak uh, heb je dan die Blankenburg-tunnel. Waardoor je de A15 met de A20 uh, verbindt uh, en daardoor een veel betere aansluiting krijgt uh, voor uh, noordelijk en zuidelijk van de Rotterdamse zaan nu is die Blankenburg-tunnel dus controversieel verklaard. Uh, gaat u nog actie ondernemen richting de Haagse politiek? Ja, gaan we, we gaan sowieso, uh, zitten wel vol in de lobby, dat zaten we al. Uh, we zijn zeer teleurgesteld, want de coalitiepartijen van het vorige kabinet zeg maar, hadden ja gezegd. Uh, er waren nog wat concessies gedaan naar het CDA toe. Dus uh, het was ook en een kruik en nu uh, ja, het wordt de stekker eruit getrokken. Dus ja, dat is niet, uh, geen goed signaal de ondernemers, maakt me sowieso veel zorgen. Over oh, de politieke situatie, die versplintering. Iedereen is overal maar tegen. Terwijl ja, als je economische groei wil hebben, dan moet je uh, durven kunnen investeren. Juist in de infrastructuur. Gemiste kans. Dat hebben we nodig. Ja, gemiste kans. Echte gemiste kans. Dus uh, we gaan er vol tegenaan en we hopen dat we uh, ja, zo snel er een nieuw kabinet is uh, weer zaken kunnen gaan doen. Met de nieuwe Tweede Kamer. standpunt is duidelijk, meneer Van Sluis. Ik uh, dank u wel dat u ons even te woord wil staan.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 Verscheidene landen wezen gisteren de Syrische ambassadeur in hun land uit. Nederland verklaarde de Syrische ambassadeur in Brussel gisteren tot ongewenst persoon. Die man was ook actief in Nederland. Charles Taylor, de ex-president van Liberia, is veroordeeld tot 50 jaar cel... voor medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid... en oorlogsmisdaden in Sierra Leone, buurland in Liberia. Dat heeft het speciale hof voor Sierra Leone bepaald. Ik stond vanochtend nog eens op waar die schuldig aan bevonden is. En dat is tien jaar lang burgeroorlog, waarbij 200.000 mensen werden vermoord. Uh, burgers hun armen en benen werden afgehakt. Vrouwen en kinderen werden verkracht. En het leed was zo groot voor de burgers. En die mensen voelen dat nog steeds. En Charles Taylor zal zijn straf uitzitten in Groot-Brittannië. John van der Brom, dat is de nieuwe trainer van Anderlecht. En dat betekent dat Van der Brom na één jaar alweer weggaat bij Vitesse. Correspondent Armand Schreurs, dat zat eraan te komen. Hij wordt vandaag gepresenteerd, hè? Hij wordt om vijf uur gepresenteerd. Ja, het zat er niet echt aan te komen, want Anderlecht was maandag nog in gesprek met Ralf Rangnik, De Duitser die Schalke 04 trainde. Maar die kreeg een aanbieding van Bayern München en die heeft gisteren, dinsdag dus, afgehaakt. Men heeft dan meteen opnieuw contact opgenomen met Van de Brom. Maar daar stond een afkoopsom van 800.000 euro op zijn hoofd. Uh, dat is inmiddels door Vitesse of door Jordania verlaagd tot 400.000 euro. En dat was veranderd echt interessant. Men heeft vandaag met Van de Brom gepraat. Uh, men is rondgeraakt en hij wordt inderdaad om vijf uur gepresenteerd als de vijfde Nederlandse trainer van Anderlecht na Arihaan, De Mos, Boskamp en Hans Kroon. Ja, en uh, nou ja, nu dus van de bron voor hoe lang uh, gaat hij? Dat weten we pas om vijf uur. Um, het contact is eigenlijk ontstaan bij ADO Den Haag... omdat Boedjekin, de spits die dit jaar bij Ajax was... die komt van Anderlecht en men heeft die bij ADO een heel jaar gevolgd. En uh, daar zijn goede contacten uit ontstaan... tussen Van der Brom en de technische staf van Anderlecht. Ze kenden elkaar al. Nou is er in Nederland veel te doen hè, over die overgang van de Brom. Die heeft uh, na de competitie gezegd... nou, ik blijf wel bij Vitesse. Ja, hoe, hoe wordt daar in België tegenaan aangekeken? Ja, maar dat zijn twee verschillende verhalen, want de piste was afgesloten. En als Giral Frankenink uh, gisteren ochtend dat gezegd ik teken, dan was er van Van den Brom geen sprake. Maar omdat Jordania de afkoopsom liet vallen met uh, 400.000 euro, werd Van de Brom plots haalbaar. Maar het verhaal is pas gisteren in gang gezet. Nou, in elk geval vanmiddag wordt hij dan nou gepresenteerd om vijf uur. John van de Brom, Arman Serreurs, dankjewel. Van de tennis op Roland Garros, Mark Brasser kijkt naar de partijen in de tweede ronde. Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, die had wat problemen in de tweede set van zijn wedstrijd. Is hij een beetje er weer bovenop? Hij is er een, een beetje bovenop inderdaad. Hij heeft inmiddels die tweede set gewonnen van Blaas Kavsic uit Slovenië. Goede, goede jongen, goede graffelspeler. Um, Djokovic dus de tweede set gewonnen, 6-4. Ja, van een leien dakje gaat het niet. Uh, hij krijgt wel wat tegenstand, Djokovic. En het mooie eigenlijk is om te zien dat die Kavsic, ondanks dat hij 2-0 in sets achter, staat dat hij gewoon blijft knokken, dat hij het Djokovic moeilijk blijft maken... dat hij uh, ja, de rallies blijft spelen. Als hij nou ook nog op de momenten uh, dat het moet zijn beste tennis laat zien... ja dan kan hij misschien wel een setje pakken. Maar we zitten in de derde set, 4-3 in het voordeel van, uh, van Djokovic. Dan Roger Federer, inmiddels ook actief. Gaat hij uh, het, het redden? Gaat hij problemen krijgen? Nou, dat verwacht ik eigenlijk niet. Hij speelt tegen Adrian Ongoer. Dat is een, een Roemeen. Uh, die bakte er in de eerste set niet zo heel veel van. 6-3 vrij makkelijk binnen het half uur voor uh, Federer. Federer in de tweede set alweer een break voor op 2-1. Dus ja, Federer heeft het, mag je zeggen, wat makkelijker in, in deze tweede ronde dan Novak Djokovic. Goed zo, Federer is bezig. En Mark Brasser is klaar. Dankjewel, Mark. Het is 13 over 1, John Bakker bij de AWB. Met files op de A12 van Arnhem naar Duitsland... bij knoop het Ouddijk, 6 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord, 4 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop, 5 kilometer. En daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Dan nog de spoorwegen, want tussen Zoetermeer en Gouda rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Europese Commissie hamert erop dat Nederland de bezuinigingen doorvoert. Ook al zijn het lastige tijden. De Blankenburg tunnel ten westen van Rotterdam wordt voorlopig niet gebouwd... tot verdriet van het bedrijfsleven. En Vitesse-trainer John van der Brom is vertrokken naar Anderlecht.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 ...Jurgen van den Berg. Diermiddag allemaal een werklunch, zometeen met Tom van Beek... ...initiatiefnemer van de eerste flexwerkplek in de vrije natuur, op een landgoed. Moet volgend jaar allemaal gaan gebeuren. We volgen de werkweek van Tof Tissen, die is voorzitter van de Eerste kamerfractie van GroenLinks... ...en reageert vandaag op de roep om meer samenwerking tussen linkse partijen. Of misschien zelfs wel een fusie. Van verloop ik absoluut niet. Dan organiseer je de tegenkrachten en dan, dan ben je verder weg van huis. Kort en krachtig, straks meer van hem, tof tissen. En dan om half twee is het tijd voor Stand.nl. De stelling dan, artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. Artsen gaan vaak te lang door met terminale zorg. Dat blijkt uit een enquête onder leden van de artsenorganisatie KNMG. Bijna twee derde van de ondervraagde artsen zegt door te gaan met behandeling... terwijl er geen kans meer is op verbetering. Is dat goed of fout? We gaan het uh, straks in ieder geval horen van Arie Kruseman, voorzitter van de KNMG. Hij is ook internist zelf, maar we zijn ook benieuwd naar uw mening natuurlijk. Vandaar die stelling, artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. Bent u daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost 50 cent. U kunt gratis bellen 0800 1101. U mag stemmen op onze website als www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. En werknemers opgelet, de kans bestaat dat uw werkgever u met camera's bespiet, meeleest met uw e-mail en uw telefoongesprekken afluistert. Het gebeurt namelijk in Nederland, dat blijkt allemaal uit een artikel dat morgen in de Groene Amsterdammer verschijnt. Daarvoor deden vier journalisten maandenlang onderzoek naar privacy op de werkvloer. En een van hen is Floor Boon en die is nu aan de telefoon. Dag Floor. Hallo, goedemiddag. Wat, wat zijn de meest opvallende resultaten uit jullie onderzoek? Uh, de meest opvallende resultaten, uh, dat zijn eigenlijk meerdere, maar één van de uh, misschien wel opvallendste is dat uh, in 64% van de bedrijven uh, blijken camera's te hangen. Uh, dat is op zich niet altijd gek, want uh, als, als werkgever wil je natuurlijk niet dat uh, uh, je spullen gestolen worden of uh, bedrijfsgevoelige informatie uh, mee naar buiten gaat. Uh, maar daar moeten afspraken over worden gemaakt en in 20% van de gevallen zijn daar geen afspraken over gemaakt met werknemers, ja. en zijn ze daar ook vaak niet van op de hoogte. Dus die hangen daar, en je denkt van... oh, dat hangt daar als wij straks weg zijn, uh, dan uh, om het pand te beveiligen... maar intussen worden we er zelf ook mee in de gaten gehouden. Exact, die ja. mogelijkheid bestaat in ja. ieder geval. En uh, dat meelezen met e-mails bijvoorbeeld? Ja, in uh, ruim 35% uh, zijn er werkgevers... die dan wel vaker of niet vaker meelezen met e-mails van werknemers. En ook telefoongesprekken worden afgeluisterd? Ook telefoongesprekken worden afgeluisterd. We hebben eigenlijk uh, aan allerlei ondernemingsraden, aan ruim 1300 ondernemingsraden, gevraagd of zij uh, antwoord willen geven op dit soort vragen. Uh, wat voor een privacy schendende maatregelen er mogelijk in hun uh, bedrijf uh, worden uitgevoerd? Oh, maar wacht en, even. Uh, maar wacht even. Mogelijk? We weten het niet helemaal zeker dus. Nee, dit weten we wel zeker. Wel. Daarvan antwoord is dat een kleine 10% zegt... er wordt meegeluisterd met telefoongesprekken. Dan 35% zegt er wordt meegelezen met e-mails. En 64% zegt er hangen hier camera's. Ja. Wie, wie doet dat dan? Ik kan me er niet voorstellen dat de baas van een, van een beetje middelgroot bedrijf... zelf uh, al die dingen gaat zitten controleren. Huren ze daar iemand voor in dan? Of? Ja, dat kan ook. Dat, dat, dat verschilt eigenlijk op het moment dat er bijvoorbeeld camera's hangen... en jij kan als baas daar makkelijk vanuit je kantoor op een laptop meekijken wat je personeel doet. Misschien doen ze het wel zelf. Het kan ook zijn dat de leidinggevenden toegang tot hebben. Het is, het is niet altijd duidelijk en het is ook heel moeilijk vaak om hard te maken... of er nou echt illegale dingen mee worden gedaan. Hm. Er zijn ook heel veel bedrijven waar bijvoorbeeld wel afspraken zijn gemaakt. Het is allemaal vastgelegd in protocollen van beelden mogen zo lang bewaard worden... en bepaalde mensen mogen die terugzien. Maar we hebben ook best wel veel gehoord van uh, werknemers die ons vertelden... Dat, uh, die zeiden, van, er zijn wel afspraken over. Maar het is toch wel heel erg opvallend dat uh, net op het moment dat wij even zitten te kletsen... of uh, niet zo hard aan het werk zijn, dat er een leidinggevende langskomt... en ons op de schouder stikt. Uh, dat gebeurt net iets vaker dan uh, toevallig is. Ja, ja. Um, want je kunt je ook al van, ja, kijk, een baas mag natuurlijk zijn, zijn personeel wel een beetje in de gaten houden. Ik bedoel, het hoeft ook niet zo te zijn dat ze uh, laten we zeggen, hele kofferbakken vol met A4'tjes uh, papier mee naar huis nemen. Uh, dat, dat mag je, dus, je mag natuurlijk als baas wel op je personeel letten, maar dit gaat natuurlijk wel een stap verder. Dit gaat absoluut een stap verder. Uh, ik denk dat iedereen wel snapt dat uh, op het moment dat er gestolen wordt of dat er heel veel gevoelige informatie is, dat, uh, dat werkgevers dat willen beschermen en dat ze ook hun personeel willen beschermen. Uh, dus nee, dat, dat moet absoluut kunnen. Alleen, uh, het is heel moeilijk om, uh, om in de gaten te houden wat er nou wel en wat er nou niet uh, legaal gebeurt. En uh, als er dus dingen gebeuren die niet legaal zijn, dan kan dat echt vreselijke gevolgen hebben voor mensen die on, onterecht worden opklagen of, plagen, of uh, we hebben ook echt voorbeelden gevonden van mensen die uh, uh, een half jaar lang onterecht zijn afgeluisterd... en gevolgd door een uh, particuliere recherchebureau. Ja. op een bepaalde verdenking. Ja. En vervolgens bleek er niks aan de hand te zijn. Dan hadden ze helemaal niks gevonden. Nee. En zo iemand is wel zijn baan kwijt. Ja. Je, jullie willen met dit stuk ook de discussies op gang brengen over privacy op de werkvloer... en dat daar uh, ja, duidelijke regels voor komen. Uh, het is allemaal te lezen, vanaf morgen hè, in de Groene Amsterdammer. Absoluut, vanaf morgen in de Groene Amsterdammer. En vandaag staat er een voorpublicatie in NRC Next. Kijk aan. Floor Boon, dankjewel. Dankjewel. Uh, ontspannen werken in een boomhut met wifi en tussen de tikken door tomaatjes plukken voor de lunch. De mensen van Sustainsville openen in 2013 op een landgoed hun eerste flexwerkplek. En ik ga erover praten met de initiatiefnemer Tom van der Beek. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat moet ik me bij dat Sustainsville precies voorstellen? <hums> nou ja, je gaf het eigenlijk al heel mooi aan in, uh, in je introductie. Ja, wij zien Sustainsville als een, uh, een zelfvoorzienend, duurzaam werkparadijs op een... Inspirerende plek in de natuur. Heel kort gezegd. Ja. Er, is, er is volgens mij een, een reclamespotje, ik weet echt niet meer van wie. Klopt. Maar, ja, ja. Da, da, daar moest ik aan denken toen ik erover las. Klopt dat? Het, moet het zoiets zijn. Het is geloof het... Ik geloof van een verzekeringsmaatschappij, ja. Ja, als ik me niet vergis. Ja, die zitten Klopt. dan geloof ik op een tropisch eiland of zo. Maar ze hebben nou, het, gewoon een kantoorzetting tussen de palmbomen en, uh, enzovoort. En daar wordt een beetje de gek mee gestoken. Uh, maar in jullie geval is dat dus echt zo? Uh, ja, nou, niet helemaal precies zoals wat je, wat je daar ziet. Maar de, de kerngedachte is wel dat wij, um, wij vinden, en dat, dat is ook onze eigen ervaring... dat je op een plek in de natuur uh, dat je meer geïnspireerd wordt ook om je werk goed te doen. Je hebt niet voor niks um, heiweekenden die ge georganiseerd worden. Ja, bosdagen heet het bij de omroep altijd. Of bos, het zijn geen betonweekenden, om maar even zo te zeggen. Ja. En wij, we spelen eigenlijk in op een aantal uh, trends die we zien in de samenleving. En ten eerste zie je het aantal uh, ZZP'ers enorm toenemen freelancers, ook veel bedrijven zijn bezig met het nieuwe werken... op zoek naar nieuwe manieren van het invullen van, van het werk... zodat het zo efficiënt en effectief mogelijk gedaan wordt... maar ook zo goed mogelijk voor de, voor de werknemers zelf. Daarnaast zien we een, een trend natuurlijk in de technologie. Je kunt tegenwoordig overal, als je je laptop bij je hebt in je, in je koffertje... dan is dat eigenlijk je kantoor. Je kan in principe overal gaan zitten... zolang je maar een wifi-verbinding hebt en, uh, en telefoonbereik... Ja. kun je gewoon je werk doen. En ja, wat is er nou mooier dan dat je je eigen ideale werkplek kan uitzoeken om te gaan werken. Ja, in dit geval is dat dus een plek in de natuur. Waar, waar, waar is dat eigenlijk? Wat is de locatie? Uh, dat, ja, ik kan een precieze plek nog niet zeggen, maar het is een plek ergens in de Randstad... waarbij we, waarbij we dus niet te veel uh, vragen van mensen qua reistijd en, en vervoer. Uh, maar het is wel een hele mooie plek in, op een landgoed... Uh. Uh, ja, waarbij je eigenlijk binnen tien minuten van een grote stad helemaal er, uh, buiten waant. Ja, en, en dat je dat niet kan zeggen is omdat je waarschijnlijk niet wil... dat er morgen ineens honderden mensen daar dan zelf uh, gaan picknicken of zo. Uh, nou, nee, <laughs> nee dat, dat mag sowieso wel. Maar nee, we, willen, we willen nog even wachten met het officieel naar buiten brengen... van, uh, oh, ja. van de locatie, ja. omdat, het, ja, omdat we nog in gesprek zijn. Ja. Maar, nu, maar nu even naar de praktijk, hè, Tom. Ja. Ik bedoel, Stel dat ik daar gebruik van wil maken. Dus ik meld me aan bij jullie, bij jullie organisatie. Daar gaan we zo nog wel even over hebben. Wat jullie ja. businessbonnel precies is. Hoe je daar dan geld aan verdient. Maar, uh, dus ik, ik rijd dan met mijn auto ergens naartoe. Die parkeer ik daar aan de rand van dat landgoed. Ik loop een paar minuten misschien en dan. En dan. Wat, hoe, ga, hoe werkt dat dan? Nou, je rijdt, Ten eerste rijd je met je elektrische auto naartoe. Oh ja, tuurlijk. Uiteraard. Of je komt met de trein. Want dat is het eigenlijk derde, het derde element dat ik nog niet genoemd had: het duurzame aspect. Systeems moeten een, zelfvoorzienend, een zelfvoorzienende plek zijn. Hè? Wat ik net al aangaf: zero waste, hernieuwbare energie, voedsel uit eigen tuin. Dat zijn juist componenten die we heel belangrijk vinden. Dat die ook aanwezig zijn. Omdat ja. daarmee geven we aan dat het. Uh, geeft eigenlijk aan in de maatschappij van nou, zo kan het ook. Maar, He? maar schets ons die locatie. Is dat dan een boomhut of zo waar we vroeger in speelden? En dan, wat doe ik ze er misschien? Nou, een van, uh, van de iconen van, van Sustainable, dat wordt inderdaad de boomhut. Ik, iedereen heeft wel een beeld bij, ja, boomhutten zijn gewoon cool. He? Vroeger, tenminste als ik naar mezelf kijk en ook naar mijn vriendjes van toen... die vonden boomhutten waren gewoon gaaf om te bouwen, maar ook om in te spelen. Nou, in, in feite wordt dit ook een soort... Uh, speeltuin, maar dan voor volwassenen. waarin je ook nog kan werken. Eigenlijk is, dat blijft natuurlijk wel de, de hoofdmoot. Ja, zonde... Maar die bomen, je hebt bijvoorbeeld een vergaderhut. je hebt een stiltehut. je hebt een studiehut. je hebt misschien ook zelfs slaaphutten. En al die hutten zijn natuurlijk voorzien van wifi, uh, werken op zonne-energie. Ja. Nou, alles compleet erop en aan. Ja, ja, klink, klinkt ook wel een beetje als een luchtkasteel. Nou, nou ja, ik, ik zeg altijd: uh, je moet groot dromen. Dus je moet luchtkastelen bouwen. en vervolgens die naar de, naar de aarde terug. Trekken en ook neerzetten. Want als je al klein begint, dan, uh, ja, dan wordt het alleen nog maar kleiner. Dus we zijn groot begonnen en we zijn nu bezig hè, met het landgoed om een pilot uh, neer te gaan zetten. Mm -hmm. Waarin je alle elementen die in Sustainable uh, uh, terug te vinden zijn ook kan zien en kan ervaren. En op basis daarvan, op basis van ook de ervaringen en misschien verbeterpunten, kunnen we vervolgens op andere plekken... Uh, ja, sustains ja. van natuurlijk ook, ook uit gaan horen. Ja, dat, dat er meerdere plekken komen dan die ene plek... die nu op de oog is in, in de Randstad. En, en ja. dat, dat romantische beeld wat ik in het begin schetsen. Hè, dus dat, je, dat je zit daar dan te werken en denkt... nou, ja. mijn maag begint een beetje te knorren. Ja, precies. Ik haal wat tomaatjes uit de tuin en ik uh, trek wat sla ergens vandaan... en ik maak mijn eigen salade ook nog even, dat kan ook. Ja, het is eigenlijk een beetje de letterlijke uh, vertaling van werklunch. Hè. Je, je, je, je loopt van je werkplek de, de tuin in en heel idyllisch gezegd... pluk je inderdaad je eigen uh, ja, appels van de bomen en... Uh, en je tomaatjes. Uh, kijk, tot op zekere hoogte kan het natuurlijk wel. Bij brood wordt het al wat lastiger. En als je een kop koffie wil, moet je ook... Dat, daar moet je ook iets op verzinnen. Maar ja, we, voor zover mogelijk proberen we dat zelfvoorzienend te zijn. Omdat je dus ook veel meer zelf die ervaring met de natuur hebt. Hè? Dus echt ja. de handen uit de mouwen, de handen in de aarde. En ja, voelen hoe de natuur werkt. Uh, daar is bijvoorbeeld geen, geen afval. Nou, hoe kan het dat wij mensen... Zoveel afval produceren. Dat zet je ook aan het denken van hey, hoe werkt de natuur eigenlijk? Uh, die balans van de natuur, hoe kunnen wij die ook in onszelf terugvinden? Een inspirerende omgeving, dat moet het sowieso zijn. En dan uh, keurig duurzaam uh, opgezet, allemaal. Hoe gaan jullie er zelf aan verdienen? Um, nou, in eerste instantie zijn we nu met een aantal uh, founding partners uh, in gesprek. Uh, die leggen een bepaald bedrag in waardoor wij de komende maanden uh, verder kunnen en ook echt daadwerkelijk investeerders kunnen aantrekken die nodig zijn. He, dat, uh, dat zijn partijen op het gebied van duurzaam bouwen, duurzaam voedsel... duurzame energievoorziening, uh, duurzame mobiliteit, uh, green IT. Allemaal koplopers uh, op, op, in hun eigen tak. Mm -hmm. Die uh, gaan we aan ons binden. En gezamenlijk gaan we zorgen dat die eerste pilot van de grond komt. En dan, en dan kan ik daar straks een abonnement ofzo, of zo? Nee? Precies. Dat nou wordt vervolgens deels uh, abonnementskosten. He, een strippenkaart bij wijze van spreken, voor, uh, voor freelancers. Grote bedrijven kunnen, kunnen ook gebruik maken van SustainsVille door bijvoorbeeld een, een, een x bedrag per jaar in te leggen. En daarvoor mogen ze zoveel medewerkers, zoveel dagen naar SustainsVille ja, sturen. Cool. Ja. Wanneer weten we er meer over? Waar het precies is en zo? Uh, ja, over drie weken maken we de locatie bekend. Okay. En dan, uh, nou ja, goed. Uh, vanaf dan gaan we. Gaan we uh, met de bouw en het bouwproces beginnen. Ja. We houden het in de gaten. Uh, dank voor de uitleg. Tom van der Beek over sustainsfilie. Hartelijk dank. Dag. De werkweek. Deze week met Toftissen, directeur van Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente en fractievoorzitter GroenLinks in de Eerste Kamer. Tijdens het Tweede Kamerdebat van gisteren riep SP-leider Emiel Roemer... onder meer GroenLinks op tot nauwere samenwerking. Tovik Dibi ging vorige week zelfs nog verder. Het samengaan van de linkse partijen, daar pleit hij voor. Tijd om te horen wat de voorzitter van de GroenLinks-fractie... in de Eerste Kamer van al die plannen vindt. We treffen hem op station Amsterdam-Slotervaart. Nou. Ik, ik zit denk ik wel een uur of twintig per, per week, zeker een uur of twintig per week in de trein. De opbrengst van uh, ons huis in Roermond, daar kan ik niks vergelijkbaars in de Randstad laten staan hier bij Den Haag of bij Utrecht verkopen. En dat is een beetje het probleem ook. En bovendien, mijn vrouw die werkt in Zuid-Limburg in de, in de psychiatrische zorg en uh, dat bevalt haar heel erg goed. En ik vind reizen op zichzelf genomen vind ik geen probleem. En je kunt tegenwoordig met laptop en dongeltje, je, ja, je hebt je kantoor gewoon bij je. Nee, ik, ik heb natuurlijk ook kennis genomen van datgene wat Tovic Kdibi daar laatst over zei. Hè? Van dat, dat, dat hij als ideaal heeft om deze sessie partij van de arbeid, GroenLinks volgens mij, noemde hij daarbij. Ja, ik zou tegen hem willen zeggen, belast het niet op voorhand met, deze, met dit systeem of dit structuur. Want dan... Uh, kan het wel eens contraproductief gaan werken. Dan, dan, dan gaan er tegenmachten ontstaan ook in partijen... Uh, die, die ons verder wegbrengen van, van ooit, namelijk... En dat van ooit dat moet zijn dat we dichterbij willen halen dat we onze dromen en idealen realiseren. En dat vind ik vele malen een belangrijkere discussie dan, uh, dan de structuurdiscussies uh, over nieuwe partijen of wat dan ook. Je zult in Nederland altijd de samenwerking moeten zoeken met andere partijen. Het liefst natuurlijk met de partijen die, die qua idealen, qua dromen, qua visie op Nederland het dikst en op de wereld het dikst bij je staan. Ik zou zo'n discussie over samenwerken niet op voorhand belasten... met dat partijen zo nauw moeten gaan samenwerken... dat ze misschien een nieuwe politieke formatie gaan, gaan betekenen. En als je die druk erop legt, dan wordt het volgens mij nooit wat. Dat verloop ik absoluut niet. Dan organiseer je de tegenkrachten en dan, dan ben je verder weg van huis. Wij lopen nu naar, naar het UWV. En ik ga hier nou naartoe als directeur van King... Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeente, daar ben ik directeur van... ...kennis maken met de nieuwe Raad van Bestuur. Goedemorgen, Ik heb een, we hebben een afspraak met Bruno Bruins en José Lazeroms, Raad van Bestuur. En op de tweede plaats verkennen, van: nou, waarin kunnen we de komende jaren met elkaar uh, samenwerken... ...zodat uh, bijvoorbeeld gemeenten ontzorgd worden door een stuk administratieve verwerking... betaalbaarstelling van uitkeringen door het UWV. En wij voor een deel zeg maar, de, uh, het UWV kunnen ontzorgen om te voorkomen dat er heel veel uh, oploop of instroom in weer komt in de uitkering. Goedemorgen. Ja. ja, dat is lang geleden, hè? Ja, is, ja. Tof tissen. Volgende deze hele werkweek. De reportage werd gemaakt door Maarten Bleumens. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash de werkweek aan elkaar. Zometeen de stelling in stand.nl. Artsen moeten eerder beslissen of hun behandeling nog zinvol is. We zijn benieuwd naar uw eens en eens. Eerst is hier nu Jeroen Tsjebkema. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland moet de begroting snel op orde brengen en haast maken met hervorming van onder meer de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel en de woningmarkt. Dat is het oordeel van de Europese Commissie over het economisch beleid van Nederland. Alleen aankondigingen van beleid, zoals in het vijfpartijenakkoord, is voor de commissie niet voldoende. Het beleid moet ook worden uitgevoerd. Syrië geeft Nederlandse diplomaten in het land 72 uur de tijd om te vertrekken. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. De Nederlandse ambassadeur in Damaskus was in februari al teruggetrokken door minister Rosentaal. Nu vertrekken ook de andere Nederlandse diplomaten. Veel Nederlandse hotels kampen door de economische crisis met geldproblemen... of verwachten op korte termijn problemen te krijgen lijkt het onderzoek van KPMG. De gemiddelde jaaromzet per hotelkamer daalde... doordat gasten minder uitgeven in de restaurants en bars van de hotels. Ook werden er minder bedrijfstrainingen en feesten georganiseerd. En in Zwolle is vanochtend iemand doodgestoken. De politie heeft een verdachte opgepakt. De steekpartij was in een tuin van een huis in de wijk Stadshagen in Zwolle-Noord. Over het motief kan de politie nog niet zeggen. Volgens RTV Oost ging er een ruzie aan de steekpartij vooraf. Dat waren de hoofdpunten de Verkeersinformatie viel op de A50 van Eindhoven naar Arnhem... bij Ravenstein, vijf kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Er vertraging bij de spoorwegen. Want tussen Zoetermeer en Gouda rijden geen treinen na een aanrijding. En tussen Arnhem en Dieren rijden ook geen treinen. Daar heeft de politie het treinverkeer stilgelegd. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl Jurgen van den Berg. Twee van de drie artsen vindt dat patiënten in de laatste levensfase te lang worden doorbehandeld. Dat blijkt uit een enquête van de artsorganisatie KNMG en het tijdschrift Medisch Contact. Over de lastige keuzes van artsen en patiënten praat ik nu met Arie Kruseman. Hij is voorzitter van die KNMG en ook nog een keer internist. Dag meneer Kruzeman, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Uh, drie keuzes aan het begin altijd, dan mag jullie maar kort of... Uh... Ja, eigenlijk alleen maar kort antwoord op geven. Ik wou zeggen kort of een beetje lang, maar het liefst kort. <laughs> uh, eigenlijk gewoon ja of nee zeggen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Uh, familie van patiënten heeft te veel invloed op de behandeling? Nee. We kunnen honderden miljoenen bezuinigen door eerder te stoppen met behandelen? Nee. Artsenopleidingen moeten meer aandacht besteden aan het voeren van een slecht nieuwsgesprek? Ja. Goed, en dan de, de stelling dus. Daar praten we uitgebreid over door zometeen. meteen. Artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. Um, u mag het natuurlijk ook zeggen, eens of oneens. Um, dat kan door de sms'en bijvoorbeeld, 7070. Dat is het uh, makkelijke nummer. kost wel 50 cent als u een sms'je stuurt. U kunt ook gratis bellen, nummer 0800 1101. De website www.stand.nl staat al een tijdje open. Daar kunt u eens of oneens achterlaten. En twitteren is ook nog een mogelijkheid. En als u twittert eens of oneens doet, doe het dan met hekje... Standpunt. Um, ja, dan even die stelling, meneer Kruisman. Artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. Eens of oneens? Ben ik het mee eens, maar ook een aantekening. Ik uh, denk dat die beslissing vooral in overleg met de patiënt genomen moet worden. Dat kan niet eenzijdig, zegt u. Nee, dat vind ik niet. Uh, nee, het, is, het gaat natuurlijk de patiënt aan en de patiënt moet er echt in betrokken worden. En je moet dat met de patiënt, moet je samen tot de conclusie komen. Um, heeft een behandeling, leidt hij nog wel tot kwaliteit. Ja, met de patiënt of met de familie van de patiënt? Want ik kan me een situatie nou, voorstellen waarbij die patiënt... Uh, het zelf ook niet meer kan, kan zeggen misschien. Ja, dat kan voorkomen. Maar uh, ook dan is het... Uh, nee, de patiënt, daar gaat het echt om... Uh, familie kan een rol spelen. Om, uh, ze kunnen uh, informatie geven die, waar een arts niet over beschikt. Maar je moet toch altijd proberen te voorkomen... dat familie iets gaat beslissen wat niet in lijn ligt met de patiënt. Dus ook als een patiënt er niet met zichzelf goed over kan oordelen... dan is dat heel lastig. Dat is ook de reden dat wij ook altijd aanraden... Uh, aan artsen om tijdig uh, met een patiënt te praten over... Uh, ja, het leven is een keer eindig en hoe denk je daarover... En uh, hoe kan ik je daarmee helpen? Ja. Wat, wat is eigenlijk de regel nu? Want u zegt, ja, de, de ideale situatie is natuurlijk... dat de arts dat beslist samen met de patiënt. Uh, ja. Maar, maar wat, is, wat is de exacte regel dan? Nou, daar is niet een echte regel voor. Idealitair is het toch zo dat je dat met elkaar moet doen. En dat je ook op het, ja, op het gepaste moment eigenlijk moet zeggen... van ja, we hebben nu geen middelen meer en dat gaat echt de kwaliteit ja. van leven. Maar, maar, dan die, maar, maar dan zegt die patiënt... ja, maar, mooi, mooi verhaal, maar ik wil toch zo lang mogelijk blijven leven. Dan heb je ja. dus een, een tegenstrijdig uh, advies, ja. zeg maar. En het nou, belang. Nou, belang, daar gaat het niet zo om. Natuurlijk, patiënten hangen aan het leven. En artsen hebben, die willen het beste voor hun patiënt. En, en ze hebben ook de neiging om uh, soms uh, ja, wat meer te verwachten dan eigenlijk reëel verwacht kan worden. Dat is ook de reden, het blijkt ook wel uit de enquête... dat 60% van de artsen het gevoel heeft, uh, we gaan te lang door. Um, en ja, et, et, nogmaals, daar moet je voor oppassen... en uh, tijdig dat gesprek aangaan. Maar even in dat hypothetische voorbeeld. De patiënt ja. zegt, nee, ik wil, ik wil dat het doorbehandeld ja. wordt. En de arts ja. zegt, ja, maar dat heeft geen enkele zin meer. Uh, en, ja. en wat gebeurt er dan? Ja, kijk, de, de, als een arts daar echt, je hoeft niet te behandelen. Als een, als een patiënt iets vraagt wat echt onredelijk is, dat je daar geen enkel effect van verwacht en alleen maar denkt, heeft de patiënt alleen maar schade van, en de patiënt is daar niet van te overtuigen, dan denk ik niet dat er een, een reden is om toch behandeling te geven. En, je, en dat laat niet na dat je de patiënt daarvan moet ja. blijven overtuigen dat dat geen zin heeft. Ja. Maar dat zijn situaties, zijn toch echt heel uitzonderlijk. Ja. Toch, hè, die enquête, twee derde van de artsen zegt dus uh, ja. daarin van, uh, ja, eigenlijk vinden we dat, dat, dat de behandelingen soms te lang doorgaan. Was u verbaasd over die resultaten? Nee, daar was ik zichzelf niet zo uh, verbaasd over. Het komt mij ook wel eens voor dat, uh, uh, dat ik uh, een behandeling inzet... waarvan ik denk, ja, en dan na de hand zeg dat had ik uh, misschien beter niet kunnen doen. Dus het is een hele natuurlijke neiging dat je toch het gevoel hebt... van ik doe het beste voor een patiënt. Dat, dat is ook wat een arts eigenlijk van origine al heeft. Van, uh, zo, ja. zo lang mogelijk ja. proberen uh, doorgaan met behandelen. Ja, zo goed, zo goed mogelijk. Maar uh, ja, steeds meer komt de discussie. En daar zijn verschillende redenen voor, overigens... van uh, hoe lang moeten we doorbehandelen... En uh, het is ook goed dat die, uh, dat is ook in de aanleiding van deze enquête... en het is ook goed dat daar zoveel dus belangstelling voor ja. bestaat. U zegt al, er zijn verschillende redenen voor. Je zou heel ja. makkelijk kunnen denken, ja, het is natuurlijk ook een financiële kwestie. Die zorgkosten lopen, lopen maar op. Ja. Uh, nou ja, stop wat eerder met behandelen. Ja, het klinkt heel cru allemaal, maar uh, dat, dat zou door de hoofden van misschien wel sommige politici kunnen gaan. Nou, dat is natuurlijk een van de redenen waarom die discussie nu uh, gevoerd wordt. We weten allemaal dat er een uh, grens is aan de mogelijkheden van de zorg... Uh, niet alles kan op elk moment aan iedereen aangeboden worden. Maar voor artsen speelt toch... In, in, en die, werden, die, die snappen die discussie ook wel. Ze dus zijn ook bereid om in dat maatschappelijk debat... ook een uh, bijdrage te leveren. Maar in die spreekkamer speelt dat eigenlijk geen rol. In die spreekkamer gaat het echt om van wat wil die patiënt, en het is een taak van een arts om uit te zoeken... van hoe heb je nagedacht over die laatste levensfase... en hoe kan ik jou daarbij helpen? En kosten spelen daar geen rol bij? Dat zou ook niet moeten, want dat tast dan die vertrouwensrelaties... die arts en die patiënt aan. Wat is dan wel de reden dat dit nu toch zo naar voren komt? Er is steeds meer mogelijk, enerzijds. En ook steeds latere leeftijd stellen we bepaalde behandelingen in. Een nierfunctievervangende therapie werd toch vroeger bij... Patiënten tussen de 70 75 werd nog wel gedaan, maar op oude leeftijd niet meer. Maar mensen worden ouder, zijn ook vitaler. Dat is bijvoorbeeld dus, dialyse en zo. Dat, ja, dialyse. Ja. Dus, dus je doet dat toch en dan kom je langzamerhand op een grens dat je denkt... had dat nog wel gemoeten. We hebben ook met steeds meer chronische patiënten te maken... die verschillende aandoeningen hebben, diabetes, ernstig hartfalen. En die krijgen dan een longontsteking... En moet je dan een antibioticum geven, ja of nee, als een reflex doe je dat. Maar uh, ja, we zien dan uh, daar toch ook de nadelige gevolgen van. En dat, ja, dat is voor ons in ieder geval een signaal dat we zeggen van we moeten toch goed nadenken over van hoe ga je dat gesprek voeren en, en niet behandelen, is ook een behandeloptie. Hm. Want, want u noemt nu een paar concrete voorbeelden. Maar uh, ja. waar, dus het lijkt me heel moeilijk om te bepalen waar die grens dan ligt. Waar je dan zegt ja. van nou ja, hier gaan we nog wel verder en, en, hier, ja. en hier misschien maar niet. Oh, dat, is ook, dat is per individueel geval kan het helemaal verschillend zijn. Twee, twee identieke situaties kun je toch vers, een verschil tot een verschillende uitkomsten komen. En dat is dan ook zo belangrijk dat je dat gesprek met die patiënt voert. Dat die patiënt zelf wil. En in de ene situatie zegt de patiënt van ja, ik wil dat toch uh, ik wil die behandeling toch? Hè, als dat een reële optie is. Maar in een andere situatie zegt de patiënt: nee hoor, ik heb een prachtig leven gehad. Uh, uh, ik heb geen behoefte aan de, de, de, de schadelijke gevolgen daarvan. Laat het maar zo. En dokter, ik kan toch op u rekenen dat u mij helpt als het wat slechter gaat. Ik vroeg me nog wel af, als ik u dan zo hoor... want u zegt, ja, de kosten, dat, is eigenlijk, dat speelt bij artsen al helemaal niet. Uh, ja, dan, dan zou ik zeggen, ja, waarom, waarom uh, moeten we hier dan eigenlijk over discussiëren? Want dan gaan we toch gewoon door... zolang uh, de arts en de patiënt dat samen vinden. Nee, maar dat, nee, dat is wat ik bedoel. Het gaat er vooral om wat de patiënt onder de kwaliteit van leven ziet. En, en, een oudere patiënt met een, uh, met een uh, kanker, om het zo te zeggen... en chemotherapie, daar kun je uh -huh. heel veel uh, hinder van hebben. Dat een patiënt zelf zegt... Uh, dokter, ik snap het, dat chemotherapie best wat kan betekenen. Voor mij, maar de, de, de nadelige gevolgen die tasten mijn leven, mijn kwaliteit van leven op dit moment zodanig aan. Ik wil dat liever niet. Ja. En gaat u dat dan als, als artsenorganisatie bijvoorbeeld in een, in een campagne duidelijk maken aan patiënten? Ja, deze enquête is eigenlijk een beetje de opmaat voor een congres wat wij uh, volgende week hebben. Dat gaat over hoe lang moet je doorbehandelen. We hebben in het kader van uh, het standpunt over uh, de euthanasie wat we een paar maanden geleden hebben uitgebracht. We hebben ook een handreiking voor artsen gemaakt van uh, we praat tijdig over de laatste levensfase met het patiënt. We hebben nu ook een handreiking voor patiënten gemaakt... die in, in begrijpelijke taal patiëntenhandreikingen geeft handvatten... Eh, waarmee hij de arts kan bevragen en zegt... dokter, als ik dit of dat in mij overkomt, eh, wat kan ik van u verwachten? Ja. En, en net bij de keuzes zei u ook, bijvoorbeeld bij de opleiding van de artsen... zou daar al eh, op ja. ingespeeld moeten worden... dat je dat die, die ja, slechte ja. nieuwsgesprekken zijn dat dan over het algemeen... Ja. Eh, dat nou, je die veel... goed kan voeren. Ja, veel, veel universiteiten doen dat ook. In het, in het basisartsopleiding is eigenlijk overal wordt aandacht besteed aan communicatievaardigheden. Uh, we zijn nu bezig met een uh, vrij omvangrijke modernisering van de vervolgopleiding. Waarbij uh, de algemene competenties, waaronder communicatie een heel belangrijk onderdeel is. Dus we proberen toch in de verschillende fasen van de opleiding en ook de herregistratie de aandacht aan te besteden, dat artsen daar ook ervaring in krijgen. Want met name de jongere artsen, die moet je daarin begeleiden. En zou dit er dan toe leiden op termijn. He? Stel dat we leven even in de ideale wereld dat dit allemaal gaat en bij de patiënten daalt het neer en bij de artsen... dat we dus, waar nu nog langer door wordt behandeld... dat we eerder zullen zeggen van uh, toch maar stoppen nu. Ja, ja, ja, dat is... Nou ja, u moet het zo zeggen. Dat, het, het, het, is niet, het is zo lastig om met een vergelijk te maken met het verleden. Steeds meer is mogelijk. Maar alles wat mogelijk is, moet niet toegepast worden. En dat is de discussie. Naarmate meer mogelijk wordt, is de discussie om te voeren... Van, gaan we dat ook bij iedereen toepassen? Of alleen in, in, in, in bijzondere gevallen en wanneer dan? Dat is een hele relevante discussie. En dat is... Uh, ja, dat dient zich nu bijvoorbeeld aan in uh, nieuwe chemotherapie... of in, uh, medicamenteuze therapie van bepaalde kankersoorten... die heel duur zijn. En als het effectief is, dan moet je het vooral doen. vind ik echt dat patiënten er recht op hebben. Maar het is niet altijd effectief. En dan moet je die discussie voeren. Ja, over de kosten nog even. We hebben dat Lentakkoord ja. allemaal gelezen. De, de ja. eigen risico gaat omhoog. Ja, mooie boel, denken mensen dan. Van. Dan moet ik meer betalen straks. En dan komt puntje bij paaltje en dan wordt er niet doorbehandeld misschien. Ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een aparte discussie. Uh, als de, de kwaliteit van de zorg omhoog gaat, gaan de kosten meestal omlaag. En, uh, maar dat is niet de primaire discussie die hier gevoerd gaat worden wat ons betreft. Natuurlijk, er moeten keuzes gemaakt in de zorg. Niet alles kan, maar daar waar het uh, zinvol is, vind ik... en dat is ook de basis van ons zorgstelsel... dat is toch belangrijke mate gebaseerd op solidariteit... vind ik dat iedereen een recht heeft op een behandeling... waarvan je kunt verwachten dat die aanslaat... En dat het de kwaliteit van het leven bevordert. Want ja. dat bevordert de kwaliteit van ons allemaal. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren. Ik kom zo meteen graag ja. bij u terug om de reacties door te nemen. Arie Kruiseman, hij is internist en voorzitter van de artsenorganisatie KNMG. Stelling stond al de hele ochtend op onze site. Daar is ook al veel op gestemd. Ik ga nog even kijken naar de laatste gegevens. Het, ik merk het trouwens wel in, de, in het aantal stemmers dat het blijft toch wel mooi weer buiten. Dat mensen dan ook lekker in de tuin zitten. Artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. Bijna duizend mensen nu gestemd. 76% is het eens. 24% is het oneens. Stamp.0. Ik spreek met mevrouw Jansen oh, uit Amsterdam. Nou. Als een dokter ophoudt met uh, genezen, laat ik het zo zeggen. Dan. Uh, of die patiënt die moet dus langer lijden, ze krijgt geen medicijnen meer, of ze krijgt morfine. En dat is dan iets van euthanasie, wordt het dan. Mm. U, u zegt de grens tussen, uh, tussen uh, of de, waar we de discussie nu naartoe gaat, u zegt dat, dat, dat, dat haakt al aan bij euthanasie. Ja. ja. Daar bent u bang voor? Nou ja, bang voor. Ik, ik dacht dat het uh, misschien uh, voor, dokter, voor de dokter te reëel was. Ja. Ik ken iemand en die heeft dus ook uh, uh, zoveel medicijnen gekregen voor kanker. En toen werd er gezegd, hij kreeg nog injecties. En toen werd er gezegd, als die niet helpt, als dat niet helpt, dan krijgt u geen behandeling meer. Mm. Want dan wordt het te duur. Ja, oké, okay, dus daar speelden de kosten wel degelijk mee, zegt u. Uh, Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, de uitslag valt mij erg mee. En ook uw gast trouwens. Uh, de kwaliteit van leven dat moeten we heffen boven de kwantiteit van jaren. Een mens heeft recht om leven, maar ook om te sterven. En het, ik vind het zelfs zeer onnatuurlijk als een, als een leven maar eindeloos wordt opgerekt. En ook godslastelijk, gods want als je tijd gekomen is en je gaat dan met allerlei kunst en vliegwerk iemand in leven houden. Ja, dat is, dat is, dat is, uh, dat, dat is nou, Ja, Maar u, u zegt ook van inderdaad uh, in overleg tussen patiënt en arts... Zou, zou daar vaker toe besloten moeten worden misschien. Ja, ja. ja zeker. Ja. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met zeker Van der Veer. Dag meneer Van der Veer. Ik uh, zou willen zeggen, uh, zolang uh, het gesprek... het contact tussen dokter en arts... in welk geval dan ook maar heel goed is heel open en heel eerlijk van beide kanten... Uh, of het contact met de familie van de patiënt... want het kan natuurlijk zo zijn dat er al zo lang is doorgehandeld... Uh, mm -hmm. dat, uh, dat de patiënt zelf niet meer in staat is... Uh, om daar een, een, een redelijk oordeel over te geven... Uh, dan moet het met de familie gebeuren. Maar zolang de contacten maar goed zijn... Ja, dan vallen de beslissingen goed uit. Maar ja. uiteraard heeft de, de patiënt, denk ik, uh, een, een zeer zware stem ja. in dit maar alles. Goed, het u, gaat mag... namelijk over zijn leven. Ja. Maar uit dat onderzoek blijkt dus dat de artsen soms. Eig of eigenlijk vinden dat ze soms te lang doorgaan met ja, de Ja, dat, dat, dat ben ik met de, de stelling eens. Dat dat heel vaak gebeurt. Ik uh, ben directeur van een verzorgingstehuis nu, geweest. Ik was toen 38 en nu ben ik 80. Uh, dus ik kan eigenlijk zo een beetje van beide kanten bekijken. <laughs> uh, ja. Ja. ja, ik ben mijn eigen klant geworden. Ja, ja ik snap uh, het. En uh, dat wilt u voorlopig nog wel even blijven ook? Ja, ja, nee, ja en, okay. en uh, ik ben, uh, godzijdank, uh, gezond. Maar dat kan morgen anders zijn. Nee. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Fleen henders van... Ik uh, moet voortdurend denken aan de eet van Hippocrates. En daarom verbaas ik me er ook een beetje over dat artsen het zo moeilijk vinden. Deel van de eet is toch om te zeggen van doe vooral geen schade. En als dat zo is dat je meer schade aanricht dan beterschap... dan moet je dat toch met de patiënt kunnen uh, bespreken. Ja. ja. Dus u zegt eigenlijk, eigenlijk hoef je helemaal niks verder te regelen. Die eet is er en daaraan moet je je houden gewoon met z'n allen. El, um, goedemiddag. Hallo, Henk van Haandel, Amsterdam. Ik heb het gesprek met dokter Kruisman niet gehoord... dus ik reageer op de stelling zoals die geformuleerd is. En ik denk een beetje in dezelfde geest als meneer Van de Veer heette niet, geloof ik, van het verzorgingshuis. Ja. Uh, ik vind de stelling zoals die luidt erg eenzijdig. Ik vind niet dat artsen... Uh, de beslissing moeten nemen. Ik vind wel dat artsen eerder als ze zelf geen uitweg meer zien dat bespreekbaar moeten maken met de patiënt of met de familie, maar dat men toch moet toegroeien naar een gezamenlijke beslissing en niet eenzijdig. En ik vind dat daarom zo belangrijk, omdat dat de kans veel groter maakt dat de patiënt op een gegeven moment ook vrede heeft met het einde. Terwijl uh, in het geval zoals de stelling luidt, je hmm. het grote risico loopt dat de patiënt zich verongelijkt voelt. omdat ja. hij of zij geen behandeling meer krijgt. en he, denkt dat het een financiële ja. kwestie is. Ja. en dan nog veel meer moeite met de dood hmm. heeft dan nodig zou zijn. Ja, maar dat, dat heeft Kruseman, dat heeft u niet gehoord, heeft hij net ja. uitgebreid, uitgelegd dat dat in ieder geval niet een, een onderliggende oorzaak of reden is voor deze discussie. En hij uh, heeft ook gezegd dat het moet altijd bespreekbaar worden gemaakt. samen met de patiënt. Dus hij, eigenlijk zit het uh, precies op uw lijn. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Van Vliet. Ik um, vind dat men inderdaad vaak wel erg lang doorbehandelt. Ik heb veel mensen in mijn omgeving gezien... die per um, ongeluk ja, in de laatste fase van uh, kanker pas bij de arts kwamen. En dan nog heel kort te leven zouden hebben. En ik, die mensen werd gezegd, voorgesteld van... Uh, ben je eraan toe of heb je nog tijd nodig om het te aanvaarden? En ook de omgeving om, er, ja, om te beseffen van het, is, het leven is eindig. Ja. En um, bij een van de personen die, bij wie het gebeurt is dat heel netjes gegaan. En die heeft netjes een tijd gehad. En uh, toen was het ook op een gegeven moment genoeg. Uh, hij is er ook goed in begeleid. Maar er was een jong meisje, die was pas 23. Mm -hmm. Vanaf dag 1 werd haar behandeling geweigerd omdat ze toch stervende zou zijn. En uh, ze hebben haar ook niet begeleid in het mm. feit dat ze zou overlijden. Ja, ja. Ze heeft dus van alles aangevochten en gegrepen... en tot de laatste dag zich vastgeklant aan het leven. En ze heeft nog acht maanden geleefd ja. zonder enkele behandeling, zonder ja, ja. pijnstelling... want ze kreeg niks als ze niet akkoord zou gaan met het stoppen van de behandeling. Ja. Dus ze kreeg zelfs geen antibiotica. En ik denk dat de begeleiding naar het einde en het... Uh, dat mensen er daaraan toe zijn, dat dat het belangrijkste ja. is. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Van Tets. Ik, uh, de ene vorige spreker daar was ik het erg mee eens. Ik ben het wel eens met de in deel in de stelling... om eerder dingen ter sprake te brengen. Um, maar ik vind inderdaad ook niet dat het zo kan zijn... dat de mening van de patiënt of dienstfamilie overruled zou kunnen worden... door een arts die zou zeggen, ja, maar ik vind het niet zo zinvol meer... Um, ik vind dat het een gezamenlijke beslissing moet blijven. En ik ben ook bang dat veel van de onnodige langdurigheid... ook misschien zit in het verschil dat de patiënt misschien wel vindt... voor mij hoeft het niet meer... Maar dat zijn familie erop aandringt van, nou, als je nog een half jaar langer kan leven. of een jaar langer kan leven en genieten van je kleinkinderen. waarom zou je dat niet doen? Nou ja, dat, dat onderscheid heeft Cruiseman volgens mij net wel gemaakt. Die zei: het gaat echt met, eh, primair om de patiënt waar je dat mee overlegt als arts. zijn. En die familie, ja, oké, okay, die, die speelt misschien wel een rol. Maar het gaat eigenlijk om die patiënt. Daar ben ik ook heel blij mee met dat antwoord van Cruiseman. Maar zo was de stelling niet geformuleerd. Nee. vandaar dat ik reageerde. Ja. Maar het, het gaat natuurlijk inderdaad: wat doe je nou op het moment. dat de patiënt of diens familie wil dat hij toch langer blijft leven? Van ja, een half jaar extra. Ja, is toch meegenomen... Hè? Ja. de kleinkinderen, noem het maar op... En die zijn het daarover eens. En de arts vindt, dat het, en, en de arts vindt het eigenlijk ja. niet. Dan krijg je pas echt conflict. Ja. En dat is natuurlijk de moeilijke situatie. Ja. Hoe eerder je dat bespreekt en hoe gezamenlijker je het uitlegt, hoe beter het natuurlijk ja. is. Ja. Dank u wel voor het bellen. Ik ga dat laatste nog eens een keer voorleggen aan meneer Kruisman. Hij heeft het net ook wel een beetje gedaan. Maar ik snap ook wel dat hij. Uh, ja, al die hypothetische gedoe... daar kan hij ook niet zoveel mee, misschien. <lacht> uh, meneer Kruisman. Maar dit is toch wel een concreet voorbeeld. Hè? De, de botsende uh, ja, meningen dan. De patiënt zegt, nou, ik wil nog wel even doorleven. of zijn familie. En, en de arts zegt, ja. ja, dat heeft eigenlijk niet zoveel zin meer. Wat wat nee. doe je dan concreet? Nee, Als het echt niet verantwoord is en de schade groter is... dan moet je het geloof ik niet doen. Een arts heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Uh, en dat is lastig. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Uh, maar als het echt geen enkele zin heeft, dan moet je dat, uh, moet je dat vooral niet doen... Ja. En uh, de ervaring leert toch dat patiënten daar uiteindelijk ook vrede mee hebben. Ja. nou, U hoort ook in de reactie dat, dat mensen uh, uiteindelijk wel heel veel uh, begrip hebben. En, en heel ja. erg aandringen op, op naar nou, tijdig dat gesprek aangaan. Uh, ook ja. goed en, en met respect. Uh, mag, mag, ik, u... mag, ik, mag ik nog even een, een opmerking maken over de eerste... Uh, uh, de, uh, telefoon Mevrouw, dat u had. Over de grens uh, die, uh, met, met euthanasie. Ja, ja, precies, want dat is wel van belang. Omdat... Daar uh, <coughs> werd ook behandelen met uh, genezen een beetje op één lijn gezet. En dat is natuurlijk niet zo. Niet alles is te genezen. En als het niet te genezen is, moet je daar eerlijk zijn over tegen een patiënt. Maar dat wil niet zeggen dat je dan geen behandeling meer geeft. Want daarna ontstaat er toch een traject van een, een ziekte die klachten geeft. En die klachten moet je natuurlijk behandelen. Ik vind het echt slecht. Dus, dus als er iemand heel veel pijn heeft, dat als je... je er moet je die pijn ja. moet je, moet je verzachten. En dat kan ook betekenen dat je soms in een situatie van palliatieve sedatie, hoe noemen we dat dan? Het bewustzijn wat verlaagd wordt. Dat is geen euthanasie. Euthanasie is echt iemand doen sterven. Maar je moet iemand blijven behandelen en begeleiden. Dus je, je stopt niet echt echt de behandeling, maar wel de specifieke behandeling... voor een bepaalde ziekte, omdat geen zin meer heeft. Maar een patiënt moet altijd kunnen rekenen... op de steun en ondersteuning en begeleiding van een arts. Ja. Het is niet zo dat als je, dat als je daar, uh, het over eens zou worden met een patiënt... Dat, dat er dan helemaal niks meer gebeurt. Want dat die, nee, die neiging niet. bestond inderdaad nee, met sommige mensen. Niet. Nee, nee. nee, dan nee natuurlijk even, dan niet. Dan nog even de eet, waar iedereen natuurlijk ook ja. wel van weet. Uh, ja. uh, uh, die zegt toch eigenlijk dat je, ja, dat je mensen toch altijd moet blijven... Helpen, zeg maar. uh, in ieder geval, je moet het lijden verzachten. Uh, dat is een, een, een daar waar, waar, waar de echte effectieve hulp niet meer uh, beschikbaar is. Er staat niet in de eet dat je tot het einde door uh, iemand moet behandelen. Ook tegen beter weten in de patiënt staat centraal. En het is juist in dat contact tussen arts en patiënt dat je eh, met elkaar moet uitzoeken van hoe gaan we dat in die verschillende fases doen... en in welke fase, bij welke situatie, is welke eh, begeleiding het meest van toepassing. En, en daar met name dat laatste punt, dat gesprek... daar zegt u ook van, daar, daar valt van alles nog aan te verbeteren. Ik valt van alles aan te verbeteren, van hoe je dat gesprek voert... maar vooral wanneer je dat gesprek voert. Je moet het op tijd gaan voeren. En onze ervaring is dat het vaak te laat gebeurt. En dat snap ik ook wel, want het is, het, op een gegeven moment komt, wordt dat actueel... zonder dat je daarover nagedacht... Heb. Je kunt ook niet in de toekomst kijken, maar nogmaals, wij raden er bij iedereen op aan: beginnen maar aan op het moment dat het misschien nog niet uh, van toepassing is... maar dan heb je ook de meeste gelegenheid om daar zo op, een, op een beetje afstandelijke manier... de verschillende mogelijkheden te bespreken. Ja. Maar dat is lastig. Ja, lijkt me ook lijkt me niet, uh, zeker niet makkelijk. Uh, uh, Binnenkort een congres, zegt u. Daar komen natuurlijk allerlei artsen bij elkaar. Verwacht ja. u dat daar nog verder iets uit gaat komen? Nou, zeker. zeker. Dat, is, uh, dat is zeker niet de afronding. De KMG is georganiseerd in districten. we vinden het echt een onderwerp... die, die laatste levensfase uh, die waar uh, de, de, ja, de aandacht nog nog niet uh... Uh, toereikend is. Dus wij zullen zeker het komend jaar ook in de regio's... Met, uh, met in bijeenkomsten met artsen daarover gaan praten. Goed, dank dat u nu meedeed aan, uh, mee aan Stand.nl. Arie Kruiseman, internist, voorzitter van de artsenorganisatie KNMG. Um, over de duizend mensen nu intussen gestemd. Artsen moeten eerder beslissen of een behandeling nog zinvol is. is het merendeel uh, blijft het eens. 76% om precies te zijn, 24% is het er mee oneens. U kunt de hele middag blijven reageren op die stelling. Die staat op www.stand.nl. Dat is de site die bij dit programma hoort. Zometeen na twee, dit is de dag, Elsbeth. Ja, we zullen jullie uitslag ook even voorleggen aan Job Kivic, chirurg... die dus heel vaak in de praktijk te maken krijgt met die vraag... ga ik wel of niet doorbehandelen en hoe ga ik dat dan vervolgens... met mijn patiënten bespreken? Hij is voorstander ook van, van jullie stelling... van de opvatting dat je dus eerder moet stoppen... als het echt geen zin meer heeft. Dus met hem de praktijkverhalen. Verder gaan we praten we met Bladen uh, Popovic. Die is uh, conservator van het Museum van Drenthe. Die krijgt binnenkort de dode zeerollen in Een expositie is heel bijzonder, want die mogen bij. Dan nooit weg uit Israël, waar ze normaal bewaard worden. En de Arabische lente en wat daarvan over is, bespreken we met Ruud Hof. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige woensdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. CRV. Vanavond 7 uur. Joop van der Mende. Ik denk dat de kunstenwereld moet beseffen... het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we moeten verder. Culturele entrepreneur par excellence. Pak je creativiteit, ga niet zitten mopperen, alleen maar. Luister naar op. Radio 1. Vanavond. 7 uur. Het nieuws van alle kanten. Fiscale vragen oplossen vergt meer dan kennis van regels. Volgens BDO zit de kracht in wederzijds vertrouwen...